5 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Partij van de Arbeid in Amsterdam praat niet meer met D66 over de vorming van een nieuw college. De PvdA zegt op haar website dat er verder wordt gepraat met de VVD en GroenLinks. Ook betreurt de partij het dat het informatietraject zo is geëindigd. Eerder wilden de Sociaaldemocraten samen met D66 de as van een nieuw college in Amsterdam zijn. Maar het ging mis toen PvdA-leider Asscher werd benoemd tot waarnemend burgemeester. D66 sprak van machtsvertoon van de PvdA en trok zich ruim een week geleden daarom terug uit de collegebesprekingen. De afgelopen week werd er onder leiding van informateurs van de Laan en Wolfersperger toch verder gepraat. Maar gisteravond bleken de standpunten over de positie van Asscher toch onverenigbaar. De Amerikaanse oud-generaal Sheehan heeft er spijt van... dat hij zijn Nederlandse collega Van den Bremen... betrokken heeft in de discussie over de val van Srebrenica in 1995. Bijna twee weken geleden zei Sheehan tijdens een hoorzitting... dat de val mede was veroorzaakt... doordat er homoseksuelen in het Nederlandse leger zaten. De Nederlandse legerleiders, onder wie Van den Bremen... zouden het met hem eens zijn. Maar die bewering trekt Sheehan nu in. De Amerikaan heeft Van den Bremen een mail geschreven... Daarin staat dat zijn herinneringen over discussies van 15 jaar geleden inaccuraat waren. Ook zou de val van de enclave niet te wijten zijn aan individuele militairen. Volgens een woordvoerder van Defensie is Van den Bremen blij met de spijtbetuiging. In het zuidwesten van Duitsland hebben twee honden een bloedbad veroorzaakt... door een schaapskudde een spoorbaan op te jagen. Een goederentrein kon de dieren niet meer ontwijken. Bijna 70 dieren kwamen om en een nog onbekend aantal raakte gewond. De honden hadden de kudde in januari ook al aangevallen. De schade aan de kudde wordt op bijna 10.000 euro geraamd. Die zal op de eigenaar van de honden worden verhaald. Mogelijk komt daar nog een claim van de Duitse spoorwegen bij, want het treinverkeer lag drie uur stil. Het weer vannacht zwaar bewolkt en van tijd tot tijd regen. Overdag wisselend bewolkt met later op de dag buien en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. CTFN. Met, Met nu. nu de nacht.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 Looking in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 Oh, your eyes Four G.